U. Jeroen van Kam met het CNRS-journaal. Een vliegtuig van de Indonesische overheid heeft op het eiland Nieuw-Guinea vrakstukken gevonden die hoogstwaarschijnlijk afkomstig zijn van het toestel van Trigana Air, dat gisteren verdween. Eerder melden inwoners van het gebied al dat ze delen van het vliegtuig hadden gevonden, maar officieel kon daartoe nog niets over bevestigd worden. Het toestel was onderweg van provinciehoofdstad hoofdstad Yayapura naar het zuidelijke leger Ok toen de luchtverkeersleiding het contact met het vliegtuig kwijtraakte. Aan boord waren in totaal 52 mensen, 49 passagiers, zonder wie vijf kinderen en vijf crewleden.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 Bij een spoorwegovergang in de buurt van Weert is een automobilist om het leven gekomen toen zijn auto werd geschept door een trein. Volgens de brandweer was de man waarschijnlijk op slag dood. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is nog niet bekend. Het treinverkeer op het traject Eindhoven-Weert moest enige tijd worden stilgelegd, maar kon is inmiddels weer hervat. Bekende inwoners van Mississippi hebben het parlement van hun thuisstaat opgeroepen de vlag te veranderen. Mississippi is de enige Amerikaanse staat die daarin nog de omstreden confederatievlag voert. Onder andere acteur Morgan Freeman en schrijver John Grisham ondertekenen de brief van het parlement. De confederatievlag werd tijdens de Amerikaanse burgeroorlog op het slagveld gebruikt door de zuidelijke staten. Veel mensen associëren de vlag met slavernij en racisme. De discussie laarde een aantal maanden geleden weer op na de terreuraanslag op een zwarte kerk in Charleston. Op foto's poseerde schutter Dylan Roof met de vlag. Het weer veel bewolking, maar vooral in het oosten en noorden regen. Minima vannacht tussen de 12 en de 15 graden. Morgen ongeveer hetzelfde als vandaag. Op veel plaatsen regen, maar het zuidwesten droog. Het wordt dan ongeveer 19 graden.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 Dan zie je niet alleen maar. Alleen een man van steen hier. Van buiten lijk ik hard. Maar ik er eens doorheen en laat Wij fijn doen in mijn vaderhaard. Oh oh, oh, oh, oh. Oh, Als ik praat, wil ik zoveel zeggen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 To you